De politie in Rotterdam heeft een meisje van 16 opgepakt. Ze wordt verdacht van het neersteken van een ander meisje in een huis in de wijk Spangen. Dat slachter, slachtoffer is waarschijnlijk ook ongeveer 16 en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Wat aan haar dood vooraf ging is nog niet duidelijk. De GGD is bij het contactonderzoek van mensen die besmet zijn met corona... uitgegaan van een te klein aantal contacten. Bij de tijd die daarvoor wordt uitgetrokken is gebaseerd op twee of drie contacten... Maar bij jongeren zijn het er nu soms wel 100. De GGD Amsterdam en Rotterdam zijn daardoor verrast. Er waren wel aanwijzingen dat de inschatting te laag was, maar de GGD wilde uitstralen er klaar voor te zijn. Het aantal coronapatiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis neemt de komende weken sterk toe. Daarvoor waarschuwt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg in de Telegraaf. De afgelopen weken steeg het aantal ziekenhuisopnames van 80 naar 150 covid-patiënten. Kuipers verwacht dat het aantal snel stijgt naar 200 tot 300 opnames. De ziekenhuizen kunnen die aantallen nog aan, maar Kuipers noemt de situatie zorgelijk. En de spanningen tussen Turkije en Griekenland lopen op. Een Turks onderzoeksschip, begeleid door Fregatten, is uitgevaren... om te kijken of er ten zuiden van het Griekse eiland Costello Riso gas in de zeebodem zit. Volgens de Grieken begeven de Turken zich in Griekse wateren... en moeten ze daar onmiddellijk weg. De landen maken al jaren ruzie over olie en gas in de regio. Het weer in het zuiden, nog kans op regen of onweer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm... en later op de dag weer enkele zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw? Of gaan we toch de grens over?